11 Uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal.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 je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie het zelf. In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort. Kom eens langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM.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 And everybody's there A mood of expectation We dance under the stars The bells will strike at midnight Of Alcazar So if you want superstar. It's barely getting by, but these people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 Corner, watch you kiss her. four And forgive me if you can, but I can see enough.